Kees Groot met het NOS-journaal. De klappen op de beurzen in Oost-Azië zijn er omstandigheden meegevallen. De Japanse Nikkei-index stond lange tijd rond de 3% in het rood, maar sloot uiteindelijk 1,7% in de min. De andere beurzen in Oost-Azië laten vergelijkbare verliezen zien. In Australië werd er zelfs een winst van zo'n 1% geboekt. In Hongkong zijn de beurzen nog open, daar staat de Hang Seng-index bijna 3% in de min. Rond deze tijd gaan de beurzen in Europa open en wordt duidelijk hoe die reageren.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 De Britse premier Cameron heeft zijn vakantie afgebroken om een crisisteam te vormen. Poolse chauffeurs mogen in Nederland niet op Poolse arbeidsvoorwaarden werken. Polen die in Nederland werken moeten volgens de Nederlandse CAO worden betaald. En die is voor een werkgever veel duurder en voor de Polen veel gunstiger. De kantonrechter in Roermond heeft de FNV gelijk gegeven in een zaak die de bond had aangespannen tegen een Limburgs transportbedrijf. De FNV is blij met de uitspraak en sluit niet uit dat de uitspraak grote gevolgen heeft voor alle buitenlandse arbeidskrachten in de transportsector. De luchthaven bij Rotterdam is vanmorgen korte tijd getroffen door een stroomstoring. Volgens de brandweer schakelde de luchthaven direct een noodaggregaat in en daardoor hebben reizigers nauwelijks vertraging opgelopen. Zo'n duizend huishoudens in Rotterdam-Noordwest zaten ook enkele uren zonder stroom. De oorzaak was volgens netbeheerder Stedin een defecte kabel. Het weer, eerst nog buien, maar vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Aan zee een vrij krachtige wind, temperaturen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A4, Vlaarding richting Hoogvliet. Tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux, 4 kilometer. A20 richting Hoek van Holland, 2 kilometer voor knooppunt Ketelplein. En op de A44, Wassenaar richting Amsterdam. Daar staat tussen Oesgeest en Warmond, 3 kilometer.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 Just recover.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 God. Als antwoord ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 4540. 45. van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Kees Groot met het NOS journaal. De beurzen in Europa beginnen na een goed begin nu langzaam wat in te leveren. In Amsterdam steeg de AEX-index meteen na de opening tot ruim 1%. Maar de index is nu gedaald tot iets meer dan 2% in de min. Parijs, Frankfurt en Londen openden al met kleine plussen en schommelen nu rond de 0%. Een paar uur voor de opening in Europa hielden de deskundige rekening met zware koersverliezen, maar die blijven vooralsnog uit. De beurzen in Azië krabbelden aan het eind van de handel ook wat overeind. Een grote Nederlandse uitvaartorganisatie wil volgend jaar naast cremeren en begraven een nieuwe uitvaartmogelijkheid aanbieden. De techniek heet resomeren. Daarbij wordt het lichaam in een machine gelegd en wordt het met een speciale vloeistof ontbonden en opgelost. Er blijft alleen wat poeder over. De uitvaartorganisatie heeft TNO onderzoek laten doen naar de techniek. En daaruit blijkt dat resomeren veel milieuvriendelijker en mogelijk voordeliger is dan cremeren en begraven. Resomeren is nu in Nederland nog niet toegestaan. Poolse chauffeurs mogen in Nederland niet op Poolse arbeidsvoorwaarden werken.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 De politie heeft een man van 25 uit Wieringenwerf aangehouden Hij wordt op het politiebureau verhoord. Hoe de man vannacht om het leven is gebracht is nog niet bekend. Het weer, eerst nog buien, maar vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Aan zee een vrij krachtige wind, een temperaturen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.